En vandaag oh, zo'n uh, mooie dag. Waaide ja. je een beetje uit je schoenen vandaag? Nou, ik weet niet of je het hoort, maar ik ben snip van koude. Oh. Ja, dat is een dat, gevaarlijke dat, combinatie <laughs> met jou. Hè? Dat was uh, <laughs> eigenlijk uh, sinds gisteren. Want ik stond gisteren langs het voetbalveld. En een uh, ontzettend goede wedstrijd gezien, dat wel.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 Augustus, november vorig jaar. En uh, nou, het gaat heel erg goed met deze band Chef Special. <middels>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 Ja, is dus het dus. Zo, nee, het klonk erg goed. En uh, wanneer waren ze in het patronaat? Zijn Gisteren wel? waren ze in het patronaat, okay. uh, Chef Special. Dit uh, is een nieuwe single, Airplaying. En uh, jongens hadden gevraagd van... Uh, uh, meld het ons als we op uh, de landelijke zenders zijn te horen. Nou, helaas jongens. Nee, jullie, not zitten not nu, jullie zitten nu alleen op de lokale nee. zenders. Maar goed, dat maakt nou, niet het uit. Het klinkt wel in ieder geval uh, zeker internationaal genoeg, als zeg ik het zelf. Uh, uh, ja, ik zou het leuk vinden als deze band uh, door zou breken.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 Is het iets voor jou? Je bent uh, niet de ah, 50 uh, uh, nog, nog niet. Nog niet nee, nee, maar... Ik ben midden 40. Kijk, als ik nu het getal omdraai, dan blijft het hetzelfde. Dus ja, oh, zo dat uit doe ben ik goed. Nu. Ja. Ik ben van hetzelfde bouwjaar als, uh, als het vriendje van jou. Dus, oh, ja. Uh. Ja. oh ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou, nog geen 50, maar uh, is het iets voor jou, internetdaten?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 Chatroom, knipogen uh, versturen en een match-systeem. En uh, nou ja, de dating-50plus.nl is de jongste en leukste 50-plus site Zoals dat hier dan staat. En heeft daarom iets te klaar, vieren. Man. Ja, maar goed, maar. Ziet er even op. Jij ziet er alleen even op. Wat ik uh, wel uh, heel erg leuk vond uh, over dat daten, was uh, dat het. Uh,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 Uh, ja, jullie kunnen 15.000 uh, euro's uh, verdienen. Maar dan moeten jullie zelf ook nog eventjes... Ja, dat stimuleert natuurlijk uh, wel ja. enorm. Maar ik zit te denken, Maarten Stekelenburg... die is toch ook bij Schoten? Ja, uh, maar... Maarten Stekelenburg is bij Schoten begonnen. Ik zou hem bijna even bellen... Is, uh, om uh, ook hem is een Is een beetje vergelijkbaar met die ja. uh, keeper voor jou? Uh, ja, ik uh, weet uh, dat hij bij SV Zandvoort ook nog heeft... Nee, niet? Niet? Ja. Wat? Ja. Uh, nee, dus, uh, zeg zijn eens, Luc. zijn ze Ik er eens dus even 7, gezellig bij zitten. Want uh, pak die microfoon eens. De keeper van Zandvoort... Uh, is uh, vanmiddag gebaseerd uitgevallen in de wedstrijd, oh. dus vandaar hij zal ja. al niet zitten te wachten op het telefoontje van Schouten. Te <laughs> van hem je nog even. Uh. Nee, hoezo? Uh, heb je dat een beetje gevolgd dan? Uh, wat, uh, ja, wat ik heb Excelsior uh, eigenlijk zitten kijken uh, vanmiddag op televisie. Het was uh, een hele rare, spannende wedstrijd uh, met een, met een schuishechte Weger mm. die je echt er helemaal niets, maar dan ook niets van begrijpt. Nee. Ajax speelde, speelde echt ook onder ze kunnen. Hmm. Dat zeker. Maar die heeft, die geeft zes kaarten aan Ajax en geen één aan de speler van Excelsior. En er wordt een speler... Thuis Nou, nee. ja, ja, nou oh ja. Ik weet niet of je in Rotterdam woont, maar <laughs> dan zou u inderdaad een thuis kunnen ja, zijn. Ja, ja, maar Weger heeft, heeft toch al een beetje de reputatie dat hij van die MAFA-beslissingen nog wel eens wil nemen. Ja, je, dat is het idee. Ik, ik, ik geloof dat een uh, aantal jaar geleden is het ook een keer met Ajax geweest. Het was tegen Ajax tegen AZ toen hij ook zo van die, die rare dingen deed mm -hmm. en daartoe voor zorgde dat hij voorlopig dat hij geloof ik twee of drie jaar geen Ajax meer mocht sluiten en ja hij heeft nu de kans weer en hij maakt er weer een potje van ja uh. want het was dus niet terecht 60 kaarten voor Ajax nee, 1. kijk als je als een uh, ik ben een, niet een helemaal een neutraal toeschouwer maar toch een klein beetje een Ajax hart <laughs> maar als je dan ziet dat een Eno een, een schop van achteren krijgt en dat gaat verhaal op de scheidsrechter en Eno krijgt dan geel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 Compleet onterecht een rode kaart kreeg mm -hmm. ja. en er al afgestuurd werd. Ajax is zeker, zeker twee strafschoppen onthouden, Henspallen, overtredingen. Het is gewoon weigeren. Het, het was niet zijn middag. Nee. Uh, over de, daarover gesproken, scheidsrechter Maaskenem. De scheidsrechtersbaas van de KVB. Ken je hem? Uh, Kessler nou ja, uh, was dat, maar dat is het niet Nee, even. Kessler is uh, de man uh, dat is van de KVB. Maar de scheidsrechtersbaas was vroeger, een, of een tijdje terug, de woordvoerder uh, of een van de persvoorlichters bij de politie in Kennenblad. Dick van Dick Egmond. Oh, ja, kijk ja. eens aan. Ja, oh, ja, ja natuurlijk. Ja, dat, dat had dat ik niet. moeten weten. Dat had ja, dat, ja, jij ook <laughs> moeten weten, eerlijk gezegd. Maar goed... Uh, hij, het, hij is nu bij de KNVB, hè, trouwens. Ja, hij is ja, ja. weg hij schijnt, bij de politie Het, schijnt, het schijnt zelfs dat... Uh, uh, ja, de, zou ik bijna zeggen Weger heeft, maar het gaat om Van Egmond. Maar het schijnt dat hij toch redelijk uh, daarmee aan de slag is gegaan om dat scheidsrechten schilder toch wat beter uh, neer te zetten. Want ja, hij heeft ze daar ook uh, zijn baan wat, uh, van gemaakt. Ja, dat, uh, beter als uh, wat Jaap Uylenberg heeft uh, achtergelaten. <lacht> maar goed, dat is mijn waarneming. Ik uh, kan er verder ook niks uh, van maken. We hebben dit, even, dit nieuws even leuk uh, onder de notendop even doorgesproken. Dank je wel, Luc. Graag gedaan. <laughs> Zullen we weer even een stukje muziek uh, draaien? Ja, is goed. Dan uh, kunnen we even wachten op Joop van Nes die zo meteen komt... en het een en ander kunnen vertellen over de dames ZRC... die spelen tegen ja, We Have, We Have, ja, of uh, ja, WHE, Ik weet het allemaal niet. Ja Dit nummer is nog steeds eigenlijk, uh, vind ik, nog een beetje actueel. Ik heb het over Doe Maar en Doe Maar Net Alsof.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 telefoons worden uitgewisseld. Uh, ja, ik vond, hem wel, ik vond hem hier wel goed staan hoor, Joop. Die zonnebril. Uh... <lacht> Doe komt er weer op, Joop. Ja. <lacht> <lacht> ik, ik, ik vond het echt wel, uh, wel ja, hier staan, This say. is radio, man. <lacht> ja, maar ja, goed, uh, het, het, het geeft jou iets van een soort van uh, een soort zo'n echte oude witse blues muzikant. Uh, ja, die... Of een biker of zo. Uh, ja, ja. zoiets, iets, ja. Nou ja, een biker uh, zou ik ook zeggen, van als ik je wel eens af en toe voorbij uh, zie komen. Scheurend, hè. <lacht> ben je zeker wel een biker. <lacht> goed, uh, nou, we hebben het... Uh,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 Van alles en nog wat in het dorp. Je bent bij de wedstrijd tussen ZRC 04 of iets dergelijks geweest. ZRC Handbal, dames. Dames, ja, bedoel ik. De handbalwedstrijd met We Have, zegt Lennon. Ja, We Have. Zo wordt het genoemd. Het is een afkorting van Weesper Handbal Vereniging. Oh, oh. w e Ja, dat is de afkorting van. Dat wist je dus ook. Maar ze noemen het zelf We Have, en dat was dan de derde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 Is Want uh, is het eigenlijk een koor voor mensen die daar ja, al van koren houden, of is het ook voor mensen die gewoon denken: laat ik er eens heen gaan? Is dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Voor... Ja, ja, ja, dat zou heel goed kunnen. Uh, er staat natuurlijk uh, er staat wel een naam achter. Krimkamerkoor is niet zomaar iets. Nee, daarom. Uh, en er stond er natuurlijk ook een dergelijk stuk in de Samfatse Courant. En dat helpt ook altijd. Je kan het zien gewoon dat uh, ik volg nu een jaar of zeven, zo ongeveer.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 uh, durf ik niet, nee, ik denk, nee, want ik denk want in het de middag. Is zondag. Ja, denk in de middag. Want als het goed is, komt de Goede Heiligman elk, ja, ook aan, klopt. toch? Op zondag. Ja, ja. Oh, dat, wo dat wordt weer een klusje voor oh. de heren Joustra en Brokmeijer, als ik het zo wil. Uh... Die ja. komt de 14 aan om 12 uur. Ja, dus. Ja. En die... ik denk dat het om half drie begint in de te Ja, maar dus dat... vanuit de Sint gelijk door naar de kerk. Ja, houdt u even de, de, inderdaad de krant in de gaten of Precies. de website van uh, Classic Concert? En dat is heel simpel: ja. www.classicconcert.nl. En wij geven het natuurlijk ook door zodra wij het horen hier bij ja. CFM's antwoord. Ja, over, die Krim, over dat Krim-Kamerkoor. Uh, ik heb begrepen dat dat uh, toch behoorlijk uh, in belangstelling heeft uh, gestaan. Uh, uh, zaterdag had Peter Trump uh, bij Goedemorgen antwoord uh, al het een en ander ja. al verteld over deze mensen. En het zijn vooral jonge, jonge, mensen. jonge mensen zijn, jonge mensen, ja. ja, en ze doen het uh, echt zo efficiënt mogelijk en. Uh, ze we zijn eens 11, 21, we 21? Zijn we ja. 21? En het ja. is uh, Russische muziek, ja. uit de Russische liturgie gedeeltelijk en uh, de Russische boerenliedjes. Die zijn ontzettend vrolijk, hele erg leuke liedjes zijn dat over het algemeen. Uh -huh. En dat wordt met verven gebracht. Uh, er staat ook een ontzettend gedreven dirigent voor. Die ze echt tot grote hoogte opzweept. Het ziet er zit een paar sopranen bij. Nou, daar, daar, daar, daar krijg je wel een van. Ja, helemaal goed. Maar goed, het, het heeft geen zin meer om er naartoe te gaan, want de kerk is voor ja. ja, nee, nou dan weten we dat voor de, voor de volgende keer. Mensen moeten er vroeg bij zijn, want om half drie de, begint het, maar ik neem aan dat mensen na twee al... Uh, het gaat, begint om drie uur, al om half drie, drie, uur. drie gaat de kerk open. Al op die manier, ja. Dus ja. om half drie kunnen mensen al binnen druppelen ja. natuurlijk. Ja, en als u naar de, de grote productie wilt, haalt u dan kaart, of bij Peter Tromp of bij Toosbergen. Er zijn er nog een paar. En bij Bruna en... ook?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 week, vrijdag, uh, hun cd-presentatie heeft uh, gehouden. Dit is het openingsnummer van het album Light Up The Night.